Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Het blijft positief over het behalen van de klimaatdoelstellingen. Hij reageert daarmee op cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Waaruit blijkt dat de uitstoot van broeikasgassen met een procent is toegenomen. Daarmee zet de trend van de afgelopen jaren door. Volgens Kamp is de situatie inmiddels verbeterd. En dat is een trendbreuk volgens de minister. De economie is het afgelopen jaar met 3 procent gegroeid. En de CO2-uitstoot afgenomen, zegt Kamp. De twee mannen die actie voerden bij de nieuwe islamitische middelbare school in Amsterdam zijn opgepakt. Ze waren met bivakmutsen op het dak geklommen van het Cornelius Haga Lyceum. En ze hadden teksten opgehangen op spandoeken met wie islam zaait zal sharia oogsten. En ook riepen ze anti-islamitische leuzen. In Nederland zijn 2,5 miljoen mensen die problemen hebben met lezen, schrijven of rekenen. En toch zegt twee derde van de Nederlanders dat ze in hun omgeving niemand kennen die er moeite mee heeft. De stichting Lezen en Schrijven concludeert daarom... dat het probleem van lage wordt onderschat. Lage komen vaak in de problemen... bij alledaagse dingen als formulieren invullen, pinnen, digitaal betalen... en reizen met het OV. De meerderheid van de groep heeft een Nederlandse afkomst. De Britse prins William en zijn vrouw Catherine verwachten een derde kindje. Dat heeft Kensington Palace bekendgemaakt. De hertog en hertogin van Cambridge hebben al een zoon, George... en een dochter, Charlotte. Het weer. De zon schijnt af en toe bij 22 graden. In de loop van de middag meer bewolking vanuit het zuiden. Morgen veel bewolking met lokaal wat lichte regen. S'avonds gaat het dan harder regenen. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdeet. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad is een ongeluk gebeurd op de A4 Den Haag-Rotterdam. Bij de keteltunnel is de weg afgesloten. Richting Rotterdam kan je het beste omrijden over de A13. Tot zover de verkeers...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 Deze is voor mij alweer eh, de eerste keer zo na de zomerstop. Zie je hem lunch? er weer zin in. Eh, en op de eerste plaats, natuurlijk, een hele smakelijke lunch toegewenst. En eh, geniet ervan, want het is vandaag nog lekker weer. Hè? En het kan zelden omslaan deze week, heb ik begrepen. Ik gisteravond nog even op het strand van eh, Zandvoort, een eh, terrasje. Heerlijk. Eh, genoten van een heerlijke maaltijd. En eh, het was helemaal niet koud. Je kon gewoon lekker een eh, op het terras zitten. Ondanks dat het s'avonds nog was was af wil koelen. Cool, viel allemaal erg mee. Ja, dat gaan we doen. 3 in 1 heb ik op gedrag voor gekregen. Namens collega Ruud Jansen. Dat deed ik in het verleden eh, deed ik dat nog niet. Maar dat ga ik nou invoeren. 3 ja, ja. in 1. Bent u voor u gewend, dus uh, dan moet u bij mij dan ook maar gaan winnen. Normaal zouden we het geluid gaan doen, een geluid, en dan kunt u dan raden en dan kunt u ook iets mee winnen. Alleen ja, uh, onze uh, Dolly uh, Tempuric is er vandaag helaas niet door omstandigheden. Uh, dus ik zal het vandaag helemaal alleen moeten doen. Ik heb het geluid, uh, uh, dat sla ik even over, dit keer, dat wil ik samen met Dolly uh, uh, zeg maar gaan verzorgen, zodat zij ook. Uh, contact kan zoeken met degene die ons die prijs verschaft. Nou, blijft het in de gaten houden. We gaan een geluid uh, gaan we opnemen en dat mag u dan raden. En dan, uh, Als u dat dan raadt, kunt u echt iets verdienen. Ja, een prijs. Ja. Wat dat precies is, gaat Dolly u uitleggen. Die is er volgende week, hoop ik weer. Dave Kruissen en Lee Rittenauer, die zijn er nu al. En uh, die brengen voor u de openingstune Early AM Attitude. Gaan we ze even lekker uit laten draaien. Dat gebeurt niet altijd. Hè? We gaan straks ook nog kijken of we wat nieuws kunnen verzamelen hier uit de regio. We doen rond de klok van half één en natuurlijk ook half 2. En uh, aan mij de eer om dat uh, te brengen vanmiddag luisteraars. Omdat, uh, ik zei het net al, Dolly tempier ik helaas door omstandigheden... ...vandaag niet aanwezig kan zijn in de studio. Volgende week is ze er weer en daar gaan we gewoon helemaal van uit. En dan gaan we weer voluit. Nou, ik ga nu ook voluit hoor, want ik heb sowieso lekker muziek voor me meegebracht. En uh, uh, ja, een beetje gevarieerd ook, want uh, ja, als je allemaal hetzelfde draait, dat schiet natuurlijk niet op. Hè? Uh, ik begin nog maar weer even met André van Duin. Ja. De zon schijnt nog steeds. Dus. En het leven ziet er anders uit, mensen, als de zon schijnt hoor. Als die boven aan de hemel staan.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 I robbed the bank. Ja, dit waren niet de boys, maar de buoys met Give Up Your Guns. Een zonnige maandag hebben we nu nog, maar dan kunnen een hele hoop Rainy Days en Mondays horen. Als we maar Karen Carpenter mogen geloven. Talking to myself and feeling old.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 The only thing, only thing to do run and find beetje melancholisch word je daar natuurlijk wel van. Rainy Days and Mondays, de Carpenters. Uh, vandaag is het in ieder geval nog mooi weer, dus we laten ons gewoon niet uh, naar beneden drukken. Don't bring me down. En Electric Light Orchestra, Ilo, die doen het veel beter. Luister maar. Don't bring me down. Under wordt gezocht door niemand minder dan Curtis Stiggers. Lekker nummer hoor dit. En ja. Ja, rustig hè? kun je even bijkomen bij de lunch. Eet smaak af trouwens. Als je het al op hebt, goede bekomst. je kroket. Pistoletje ei. Pistoletje gezond. Allemaal lekker hè?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 Funky like this and I bring beats to move yeah. so I can prove here that I can rock a microphone like I used to. I love music. You can you feel it. Check me out. This is how I deal it. The bass, the mid, the treble. I just fuse it together 'Cause I love music. On, baby. Move bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Cheryl Duif. Ja, luister, ik ben vandaag van alles. Ik ben koffiejevrouw, ik ben uh, redacteur... ik ben technicus... en ook nog presentator en ook nog nieuwslezer... dus het is, uh, ja, een hele opgave, hoor. Hij <laughs> uh, valt allemaal wel mee. Onze Dolly is er niet. Dolly Tempirik die normaal het, het nieuws voor u brengt. Maar ik ben even in de archieven van Zandvoort gedoken... en ik heb eens even gekeken wat er zo allemaal heeft gespeeld dit weekend... Van 4 tot 8 september wil ik eerst even vertellen, dus vanaf vandaag tot dus en met de 8e, vinden de werkzaamheden plaats op de Zandvoortweg in Aardehout. Er wordt gewerkt in drie nachten en dat gebeurt allemaal tussen 8 uur s avonds en 6 uur de volgende ochtend. Maandagavond 4 september is dus de eerste nacht. Er wordt aan één rijbaan tegelijk gewerkt, zodat het verkeer van, uh, vanuit Zandvoort gewoon lekker kan doorrijden. Er is een omleiding via de Zwarteweg, Bentveldsweg voor verkeer wat naar Zandvoort gaat. Overigens, bus 80 rijdt in beide richtingen over de weg. Ja, daar werd een puisnarigheid. Twee jongens zijn gisteravond mishandeld... op de parkeerplaats aan de Zeeweg in Bloemendaal aan Zee. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Na afloop van de strandfeesten... werden de slachtoffers door een groep belaagd bij hun auto... En daarbij zouden ze een flinke verwondingen hebben opgelopen. Politie haastte zich naar de parkeerplaats waar een wegrijdende auto staande werd gehouden. Twee verdachten zijn vervolgens aangehouden. En de slachtoffers zijn naar het politiebureau in Zandvoort gereden om ook aangifte te doen. En daar zouden zij ook natuurlijk zijn nagekeken door het ambulancepersoneel in verband met opgelopen verwondingen. De rol van de verdachte die wordt verder onderzocht. Teleurgesteld zult u reageren, want er komt voorlopig geen Grand Prix op het circuit in Zandvoort. Dat verwacht Michiel Mol. Hij is ondernemer en mede-eigenaar van het race-team Force India. Volgens hem is een terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort simpelweg veel te duur. In een interview van, uh, met de website motorsport.com zegt Mol dat een vernieuwde Grand Prix in Zandvoort niet realistisch is. Zo is de infrastructuur niet goed genoeg voor zo'n groot evenement. Het zou veel te veel kosten brengen om het circuit uh, zeg maar aan te passen aan een uh, evenement zo groot als een uh, Grand Prix in Zandvoort. Het zou ook veel te veel kosten om het circuit aan te passen. Ik vind het heel jammer hoor, zegt Mol. Maar, eh, want ik zou het een fantastisch besluit vinden. Maar ik zou niet weten waar het geld vandaan zou moeten komen. Geluidsoverlast is natuurlijk ook een punt. Eh, dat de Grand Prix kan tegenhouden, anders Mol. Zandvoort heeft niet genoeg geluidsdagen. Om een grote race te houden, legt hij uit. Om die dagen te krijgen heb je vergunning nodig. Het is typisch Nederlands dat er veel mensen voor iets zijn. Maar ook altijd de mensen die er tegen zijn. Mensen die graag willen dat het stil is en die zullen dan vervolgens ook gaan protesteren. Sandvoort heeft al eerder een Formule 1 race georganiseerd... maar Mol vraagt zich af of de koningsklasse wel zit te wachten... op een Grand Prix in Nederland. We zouden het in Nederland fantastisch vinden... maar als we er zelf objectief naar kijken... dan uh, zou Mol liever naar Zuid-Afrika of Argentinië terugkeren... en het daar op de kalender willen hebben. Ja, dan gaan we naar het weer, luisteraars. Alweer, ja, alweer. Uh, het is nu nog rustig, het is een beetje weer, lekker hoor. En, maar dat is later in de week wel anders. September, luisteraars, gaat de herfsttour op. Nou, we hebben natuurlijk al gehoord dat de meteorologische herfst al is begonnen. En uh, ergens uh, eind september, dan begint de officiële herfst, dacht ik. Ik weet even de datum niet, maar in ieder geval eind september. Voor deze week heeft het weer eerst nog wat nazomers trekken. Maar in de tweede helft is het vermoedelijk herfst... met stevige wind en mogelijk enkele fikse regenbuien. Even over die nazomerse trekken. Afgezien van een pla paar uh, plaatselijke buien... is het al enkele dagen vriendelijk en kalm weer. Met na het optrekken van plaatselijke mistbanken in de ochtend... vrij veel zonneschijn en maximale van zo'n graad of 20. Ze werd het gisteren, zondag, 18,6 graden op Vlieland... tot uh, uh, 21,5 graad in... Uh, Arken en Eindhoven, het zuiden van het land. Zeker in de zon heeft het september weer op deze manier... nazomers te trekken. Met een wolk voor de zon voelt het wel eventjes frisjes aan. En Deze maanden gaan we min of meer op dezelfde voet verder... hoewel in het zuidwestelijk deel van Nederland... al een zwak oceaanfront aanwezig is. Zodat het daar bewolkt is. En verder oostwaarts of noordwaarts in het land... daar krijgt de zon wel alle ruimte. En zo is het in Groningen de hele dag volkomen zonnig. En verder kan het in het zuidwesten wel al een uh, spatje regen geven. In feite doet het front al zijn eerste poging om uh, een serieuze weersverandering op de rails te zetten. Nou, nog één warme dag te gaan. Morgen dinsdag dan volgen wel een paar storingen. Maar ook deze komen vanaf dat al het Atlantische Oceaan. Maar ze zijn nog niet heel actief. In ieder geval gaat de bevolking overheersen. We hebben maximaal drie uur zonneschijn. Uh, terwijl voor vandaag in Groningen nog maximaal 11 uur zonneschijn te verwachten is. Van tijd tot tijd valt morgen een bui of wordt gemiezerd, maar het zal in ieder geval geen hele regendag zijn. Nou, dat is goed om te horen of te lezen, moet ik zeggen. De zuidwestenwind, die zwak tot matig is, later aan zee, vrij krachtig, vijf bij voor, voert nog warme lucht aan. Het wordt uh, voorlopig de laatste warme dag morgen... met maximumtemperaturen boven de 20 graden in het zuiden... en in het oosten een graad of 23 zelfs. Op woensdag dan hebben we uh, helaas, luisteraars... Uh, ja, koelere uh, westelijke stroming... waardoor we uh, met wat frisser weer krijgen te maken. De wind trekt bovendien ook nog iets aan. Een boven zee zo'n zo zes voor. De bovenlucht koelt heel sterk af... en boven het vrij warme zeewater van 19 graden aan de kust komen hierdoor makkelijk enkele fikse buien tot ontwikkeling. Buien, dus dat betekent vrijwel alle plaatsen... Uh, verschillen voor wat betreft de neerslagnormen. de neer Neerslagsommen, moet ik zeggen. Op sommige plaatsen zijn plansbuien met ook weer onweer mogelijk. Al in de nacht naar woensdag. En de kans hierop is uh, vooralsnog het grootste in het noorden van het land. In Zeeland zou het wel eens het meest droog kunnen blijven. Verder zien we de dus zon waarschijnlijk iets vaker dan morgen. Uh, al bij al is het een wissel... Oh wacht eventjes. Dus lees ik het goed, ja. Al met al is het een wisselvallige dag... en daarbij scoort de maximale temperatuur... hooguit een graad of 18 in de avond en nacht... Na donderdag. Wordt of is het op de meeste plaatsen droog? Nou, tot zover het eventjes het, uh, het nieuws... en bij ZFM Zandvoort en het weerbericht. We gaan... Uh, weer heel snel naar een stukje muziek, als u het goed vindt. En ik ga straks om een uur of kwart voor één even de 3-in-1 draaien. Nu gaan we eventjes naar Carly Simon luisteren. Son of van Veen. And, No But uh -huh. De 3 in 1, vanaf kwart voor 1, draaide ik natuurlijk uh, nummers uit. Uh, nummer wat wij kennen waarop de ijs. Uh, het ritme van de regen. zachtjes stikte de zolder op mijn regen, de, op zolder aan. Zacht, <laughs> zachtjes stikte de regen op mijn zolder aan. En uh, dat werd gezongen door de casca uh, Cascades, als ik het goed uitspreek. Cascades. Dus jij schrijft het met twee keer een C in ieder geval. Uh, die zongen Rhythm of the Rain. Die zong in de Engelse versie. Toen Raffaella, die zong zowel in het Nederlands als in het Engels. Haar Ritme van de Regen. Dat komt uit de beste zangers van Nederland, dat fragment. En Rhythm of the Rain, gezongen door Jason Donovan. Was de laatste die ik draaide. Nou, kijk op mijn klokje. We hebben nog een paar minuten te gaan voor het uh, nieuws en de reclame weer voorbij komt. Dus uh, ik kan waarschijnlijk nog uh, ruim één ruim nummer draaien, luisteraars. Ga ik dat doen? Ja, dat ga ik doen. Natuurlijk ga ik dat doen. Want ze vatten zo'n stilte op de zender. En dat, dat moeten we natuurlijk niet hebben. Nou, wat zullen we kiezen? Nou, de, de cannonball van Supertramp. Lekker nummer. Met Cannonball van Supertram sluit ik het eerste uur van Zandvoort Lunch af. Luisteraars, moeten u nog lunchen zo in het tweede uur? Blijf luisteren naar ZFM Zandvoort en een smakelijke lunch toegewenst. En heeft u het allemaal achter te kiezen, dan een hele goede bekomst natuurlijk en een fijne werkmiddag voor u. En misschien ook wel avond als u nog moet tot vanavond laat. Wens ik u in ieder geval en u heeft in ieder geval vandaag nog een lekkere. Het is wel een flauw zonnetje, maar we hebben nog een zonnetje.